Ik ben hier met Samenspel, ik ben Liefke van Miguel en wij nee, doen heel maar. veel gekke dingen. Ik heb vier kinderen die student zijn en eigenlijk ben ik gescheiden in 2019 en dat was uh, niet fijn, want ik was een stuk van mezelf kwijt, dat klinkt heel gek. En ja. daarom identiteit en vrouwelijkheid, dus ik ben Harmieke, ik ben vrouw en ik speel en beweeg met mensen. Heel goed. Wat is je verlangen, Harmieke? Mijn verlangen is dat als mensen mij ontmoeten, dat ze zin hebben om te leven, te bewegen en plezier te maken. Kijk eens aan. Harmieke, wat is je droom? Mijn droom is eigenlijk dat iedereen zichzelf mag zijn. In de eerste plaats vrouw, als je vrouw bent. Echt helemaal vrouw zijn zoals je in elkaar zit. En ook wel dat we geduld hebben met elkaar. Leren luisteren. Uh, best wel serieuze dingen, daar droom ik van. Dat de wereld wat mooier wordt. Gewoon dat we onszelf zijn en de anderen laten zijn wie die is. Ja. Oh, kijk hoe mooi. En jij, Harmeke, je doet ook mee dus aan de tentoonstelling vrouwelijkheid en identiteit. En hoe zou jij of hoe noem jij je kunstwerk? Ons bloot. Oei. <laughs> Oei. Ja, Het daar, is, uh... Vertel daar is iets meer over. Ja, eigenlijk, uh, Marjolein en, en Lore, die uh, zitten in dezelfde ruimte in de boddelarij als mij. En dat zijn echt wel... Uh, ...begeesterde en, en getalenteerde kunstenaars. En ik ben meer zo'n speelvogel die een, een creatieve bruisballen is... ...en heel veel ideeën heeft en heel graag delegeer. Maar ik had mezelf ertoe aangezet om als artiest mee te doen... ...en dit keer niet als organisator. Dus ik wou iets met wol en textiel doen, mm -hmm. al een jaar lang. En ik ben eruit niet in geslaagd. Dus dat is heel uh, stom van mezelf. Maar ik heb een portret gepakt van Lore... Uh, afgelopen week en ik ben al mijn wol gaan halen. En ik heb eigenlijk gewoon uh, begonnen met haar hersenen op te vullen met, met wol. Want vrouwen zijn als spaghetti, die zien heel veel warbel en, en rommel. Maar ook je, je neuro's, je, je hersenen. Als kind wordt er heel veel uh, opgeslagen in je hoofd. Ook wat je ervaart en ook iets met je ziel wordt er gedaan. Ja. En dat symboliseert eigenlijk ook wel onze Lore, haar portret. Als kind zijn er toch dingen gebeurd in haar leven... Die niet leuk waren. En denk ik, ja, dat heeft haar getekend. Dus het is ook wel een grappig kunstwerk en portret van haar. Maar ook ik als mama, dat ik steken heb laten vallen. En dingen fout heb gemaakt. En dan als achtergrond aan haar portret heb ik allemaal proeflapjes uh, gezet. Want het leven is oefenen. En ja, al die proeflapjes samen zijn eigenlijk wel mooi. Want dat zijn allemaal kleuren. Die in een bepaald ja. patroon terugkomen. Dus ja, het is eigenlijk een, een ontbloot werkje. Oeh. Oeh, Harmieke toch. Huh. Karen, hersenen. Ja, ja. Ja, ja, toch wel ingewikkeld, Harmieke. Ja, maar vrouwen uh, zijn complex. Ja, en, en denk je dat het, uh, dat het een beetje duidelijk wordt voor de, voor de kijker die vanavond komt? Want vanavond is het al te doen, Harmieke. Nu, als je het draadje kwijt bent, dan moet je gewoon naar Josiane haar werken gaan kijken. Want daar zijn draadjes heel rustig en in Ach, evenwicht. Okay. Dus, uh, als ik het goed begrijp, vullen jullie elkaar een beetje aan. Zeker. Ja, oké. Okay. Ga ik toch nog zo even vragen wat uw favoriete nummertje is, want we zitten hier natuurlijk live op de radio in de botlarij, Harmieke. Uh, mijn favoriete nummer is eigenlijk I'm the luckiest, maar nu ga ik zeggen Ave Maria, omdat ik eigenlijk dat een geweldig vrouwenlied vind. Het begint bij moeder, uh, het begint bij zoon of dochter zijn van iemand, dus daarom Ave Maria. Oké, okay, dankjewel Harmieke. Oh. you. Dus ie Mijn I'm